Jobboot met het NOS-journaal. Steven Kruiswijk is twee dagen voor het einde van de ronde van Italië... door een stuurfout zijn roze leiderstrui kwijtgeraakt. In de negentiende etappe ging hij onderuit in de afdaling van de Agnello. Hij verloor daardoor meteen de helft van de drie minuten voorsprong... en zakte naar de derde plaats in het algemeen klassement. De Italiaan Nibali won de zware bergrit. De Colombiaan Chaves vertrekt morgen in de roze trui. De Franse politie heeft vrijwel alle raffinaderijen en benzineopslagplaatsen in het land ontzet. Franse media melden dat de blokkades, die waren opgeworpen door actievoerders, zijn verwijderd. Volgens het Franse ministerie van Transport is het opheffen van de blokkades bij de brandstofopslagplaatsen rustig verlopen. De Franse regering denkt dat de benzinestations weer snel kunnen worden bevoorraad. Medische onderzoekers krijgen onder strikte voorwaarden toestemming embryo's te maken. Op termijn kunnen door dit onderzoek mensen die onvruchtbaar zijn geworden door bijvoorbeeld kankerbehandelingen toch kinderen krijgen. De onderzoeksembryo's zijn nodig om te controleren of uit nieuwe behandelingen wel gezonde kinderen kunnen voortkomen. Minister Schippers spreekt van een belangrijk besluit omdat het perspectief biedt voor echtparen die nu geen kinderen kunnen krijgen. Premier Rutte vindt de bedenkers van de Uitswaaidag voor Sylvana Simons idioten. Simons kondigde vorige week aan dat ze zich aansluit bij de partij Denk. Dat leverde veel kritische reacties op, waaronder ook racistische. Er kwam een Facebookpagina Uitswaaidag voor Sylvana Simons... voor 6 december, de dag na Sinterklaas. Rutte zei dat mensen die zoiets bedenken tot een absolute minderheid hoorden... en hij riep hen op ermee te stoppen. Philips Lighting is sterk begonnen op de Amsterdamse effectenbeurs. Meteen na de opening stond het aandeel al op een winst van een euro. Dat werd er eindelijk twee euro. Een aandeel Philips Lighting is daardoor nu 22 euro waard. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Lokaal kans op een enkele bui. Morgen eerst geregeld zon. Later op de dag opnieuw buien met onweer en hagel. Het wordt 20 tot 25 graden. En ook zondag kans op regen en onweer. Maar het is geregeld droog. Met zonnige perioden. Aan de temperatuur verandert zondag weinig. Dit was het NOS Juni. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Blarikum en de afrit 1 Brugge 8 kilometer en richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 7. Op de A2 Utrecht en Bos langzaam rijden tussen Nieuwegein en de afrit Eveningen bij Beest en bij Knoopendel. Alles bij elkaar 20 minuten tijdverlies op de A4 Rotterdam Amsterdam voor Dorp. 2 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk 7. De A10 tussen Duivendrecht en Oud-Zuid 5 kilometer richting Den Haag. Dus de A10 Zuid is aardig volgelopen. De A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein 5. A15 rotterdam gorkum bij Stiedrecht-Oost 5. En richting Rotterdam bij hardingsveld griesendam ook 5 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht 4 A27 Utrecht Breda bij knooppunt Gorkum. Door een kapotte auto, 6 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 6. A44 Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Ongeveer 10 minuten tijdverlies bij de verkeerslichten daar. Tot zover de verkeersinfo. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Uh, we hadden het net, uh, onder dit, uh, dit muziekje hadden wij het over anekdotes. En er, waren, er kwamen er een hoop over tafelrollen. Ja. Ja, meeste daarvan kunnen we niet uh, delen met de luisteraar. <tie> maar dat maakt... <tie> <zin>. <tie> <tie> <tie> er gebeurt altijd een hoop op ons voor. Ja, ja, ja, ja, absoluut. Ja, wat, wat ik begreep, hebben jullie ook met Marco Borsato samengezongen? Nou, niet samen. Nee, Wel, dat wel niet. voor hem. Hij oh, heeft geluisterd. Hij was hier toen, hij had een... Het was een uitreiking van een woordje. Een woordje. Iets. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar in ieder geval, hij was hier. Er stond een grote tent uh, op het plein. En uh, daar zou hij komen. En wij waren gevraagd om daar te zingen. Dus nou, een liedje van, uh, van Marco Pesato, Uiteraard uh, ingestudeerd. Uh, de speeltuin. Net gehoord uh, voor, de, voor de break. En die, uh, nou ja, die wilden we daar gaan zingen. Maar hij kwam, vlak daarvoor kwam hij op. Om die prijs in ontvangst te nemen. En daarna zouden wij zingen. En hij ging met prijs, ging hij weer uh, die, uh, die, uh, dat podium af. Maar gelukkig kon hij net bij zijn leur vergrijpen. We hebben dit liedje speciaal voor jou ingestudeerd. Zou wel leuk vinden als je hem even zou willen luisteren? Nou, dat heeft hij gedaan. Hij heeft in de, in de, weliswaar in de coulissen ja. meestaan uh, luisteren. En u zag ook dat hij meezong. Dus. Uh, het, het beviel. Het is ja, we kregen een funs-up uh, aan het eind. Ja? Dus uh, hebben we oh, hebben allemaal blij. Ja. Ja, ja, hij zal niet zo doen. Denk ik nee, nee, dan was het minder geweest. <laughs> ja. En ja. jullie hebben ook meegedaan, hoorde ik net, met de EO. Ja. ja. Ja. ja. Vertel eens wat van. Ome Henny. We Hennie. stonden toen vijf jaar. Was uh, ja. met vijf, vijfjarig bestaan. En uh, ja, toen werden we uitgenodigd. Uh, tenminste, we werden uitgekozen van, ook neem ik aan, heel veel koren... Uh, om mee te doen. Dus, nou, uh, een... Volgens mij we hebben we niet uitgekozen, want we hadden ons helemaal niet eens opgegeven. Oh, we zijn gevraagd. Ja, we hebben gevraagd, want we hadden ja. niet genoeg koren, Dus we werden oh. gevraagd. Ja, dat is waar. Nou <laughs> ja, Wij vonden even... dat ontzettend leuk om te doen natuurlijk. Dus, ja. Uh, ja. Maar nou. het was allemaal een beetje spannend. Want we hadden dat, dat weekend hadden we een, een, uh, ja, we hadden een weekend gepland met het ja. hele koor. om dat vijfjarig jubileum een beetje te vieren. Ja. En toen kwam dit er opeens tussen. Dat was die zaterdag. Uh, moesten we dan in Hilversum zijn. Dus nou, een al uh, stamp en nooit zo'n ding. Een bus gebeurt. Dus mensen allen in zo'n bus. Op naar Hilversum. Nou, ome Henny daar mogen aanschouwen, natuurlijk. Onze jeugdheld. Ja, met snuitje. Met ja, nee, ja, snuitje precies. was er niet. Snuitje? Nee, die deed nee niet het meer. snuitje niet. Maar nou ja, die daar gezien en toen moesten we dan nou ja, gaan voorzingen. We waren het allereerste koor die uh, moesten gaan uh, uh, auditeren. Hoe heet ja. dat? heet dat auditeren? Ja, Zo dan. niet, dan heb ik nu een nieuw woord uitgevonden. Klinkt wel leuk. En dus we stonden daar en uh, ik weet niet eens met wie daar. Zaten als. als nou, stuurde. ik weet niet. Ik, die dat man, was, dit, dat is die lelijke man met die bril op. maar ik weet niet hoe die heet. Dit wordt uitgezonden. He? Ja, ik kan me helemaal oh, schelen. Kan schelen. <laughs> Ik vond het toen al een nare man. Oké. Okay. Nou, die ene, en er zat er nog één, die weet ik ook niet meer. En nee, ik uh, weet zei Van, van uh, Dekker. Die met uh, Tom Egbus getrouwd is, weet je nou? Oh ja, Janneke Janneke Janneke Dekker. Janneke Janneke Dekker. ja, die zat er ja. Bij. ja. Dus nou, daar hadden we een liedje voor uh, speciaal vervolgd. Je moest één liedje moest je doen, dus nou, dat hadden we gedaan. Ik weet nog niet eens meer wat we hadden gedaan. De speeltuin. Hadden dat speelt uiteindelijk ja? ja, maar, de maar dat speelt uiteindelijk gedaan. En dat was het. Uh... Ja, dat was dus zoetsappig en dat straalde niks uit en weet ja. ik het. Dus of we nog een ander liedje wisten. Ja, we weten wel andere liedjes. Maar we hadden toen. Dat was de eerste keer dat Julia met ons mee was ja. trouwens. Dan ja. hadden we Julia net. Dus ja. die kende nog helemaal niks. Nee. En die had ook alleen dat liedje bij ja. zich. Ja, ja, ja, ja. Dus die had niks anders. Dus dan moest ik gauw achter de piano gaan zitten en iets, iets gaan spelen. Dan hebben we hebben nog iets gedaan. En dat ging ging vloggen meten. Dat was fame geloof ik, hebben we toen gedaan, weet ik veel. Nee, nee, nee. Uh, Dancing in the Street. Oh, nou, Dancing in the Street, kan ook, weet je me? Maar dat, uh, ja, dat ging voor geen meter. want we hadden we totaal niet voorbereid op dat moment. En uh, nou ja, we waren dus niet door. Want nee. we straalden niks uit, geloof ik. En nou, weet ik het wat van ons in allemaal. Zelf hadden we niet het idee dat er gewoon de hele opname mislukt was. Dat we zoiets hadden van. Uh, die kunnen ja, we toch niet gebruiken, want ja. we er ja, niks we van de studio uitzenden. In ja, Dat is een grote chaos Het was daar, echt een zootje. Dus, uh, dus, dus jullie zijn niet op de televisie? Nee, wel. maar nee. we vonden het wel heel... Nou, nou, we zijn wel in een voorstukje ja? gegaan. Ja. Oh, ik heb ik niet eens gekregen. Ja, toch ja. wel. Ja, ja, ja. ja. Oh, het is oh, man, ik kwam het niet bij jullie vertellen. Jawel, ja, ja, ja. Hij kwam heel persoonlijk de rode kaart uitdelen aan ons. Is dat echt Ja, daar zijn nog foto's van. Oh ja, maar dan moet je naar het uh, jubileumconcert komen. Ja, jij bent er toch wel. Ja, maar daar, ja, dan wordt, uh, wat, uh, die foto's zitten ook in de presentatie. Dus uh, ja, wordt, ja. Uh, Tijdens de pauze een, uh, nou ja, komen de foto's voorbij ja, van 12,5 ja. en half jaar En daar zitten ook een paar met de uh, Henny bij. <laughs> hebben jullie nog meer leuke anekdotes? Uh? Nou, we hebben inderdaad ook uh, bijvoorbeeld bij een strandtent uh, werden we een aantal keren uitgenodigd. Ja. Ik denk twee of drie keren, met Thijnen aangesloten. en uh, ja, Dat was een. Uh, ja, een Haringhappen voor een nou ja. uh, begrafenis. Uh, onderneming. Oh? Ja, een dus ver vereniging grappig. van begrafenisondernemers of zo. Een soort. Ja. Uh, ja, weet ik veel. Vakbond, weet ik het. Ja. En uh, die hadden daar een. een Nieuwjaarsreceptie, denk nee. ik. Nee, nee, nee, nee, het was nee, in april. Jaarlijkse, jaarlijkse feestje. Feest, ja. En moesten jullie moest zeker wel een liedje zingen. Een beetje in de trant van de Basalijs nee. zonder. Nemen. Nee, we mochten gewoon eigen repertoire nou. Oh. En dat hebben we ook wel gedaan. Maar we stonden daar samen met een jazzband. En ja. er was steeds om en om. maar dat ging hartstikke leuk. Oh, dat wel leuk. Ja, we ja. konden hun apparatuur gebruiken. Ja. Dus nee, nee, hebben we hebben wel alle keren ontzettend slecht weer gehad, volgens mij. Eén keer mooi weer. Ja, maar één keer waar je het onwijs had. Of het was ijskoud. Ja. Welkom in Zandvoort. En, en met kerstmis? Wat doen jullie met kerstmis? Zo weinig mogelijk, altijd. maar dat lukt nooit. Nee. Dus we hebben het altijd onwijs druk. Met kerst worden ja. we altijd heel veel gevraagd. Ja. Wij zijn zo leuk met ja. kerst. Ja, ja, ja, ja, nou, ja, meestal ja. met kerst uh, zijn we nou, met koor, denk ik, iets van drie keer of zo. Uh, ja. wel onder de meestal um, Schallik, zingen we in het dorp. Uh, in Schalkwijk zingen ja. we tegenwoordig, uh, inderdaad. Ja, uh, in, in het dorp. dorp staan we dan uh, op, op een paar locaties. Ik ben al een aantal keer in uh, bejaarden thuis geweest. Ja. En, uh, IJsbaan soms. IJsbaan soms. Ja, als ja. het weer het Als er niet stort Nieuwe het, ja. Oh, Nieuw Unicum hebben we ook gedaan. Ja, hebben ook ja. gestaan Dat was ook heel leuk. Ja. En dan hebben jullie ook een, een, een repertoire wat dat betreft. Ja, maar die is heel beperkt. Ja. En die is ieder jaar zo'n beetje hetzelfde. Dan hoef je niet te studeren. Dat is net als met Sinterklaas, nou, nou, zijn we dezelfde we liedjes. We hebben ook heel weinig tijd om te in te studeren. <laughs> Want dat is, dat is een hele lastige periode, die kersttijd. Uh, ja. Want dan moet je al, als je daar wat van wil maken, maar heel vroeg gaan beginnen. Moet je meteen ja. na de zomervakantie met, uh, met jingle Bells gaan beginnen. Ja, er zit niemand me. op te wachten. Nee, nee, nee dan maar dan ik. zitten we ook midden in de Korendag Ja, uh, voor de, voor de korendag. Dus dat werkt ook niet. Ja. Dus als we dan in oktober die Korendag gehad hebben, dan gaan we. Zit de de jij je ook in de, in, de, in de Korendag eigenlijk? In de, nee. de mensen die nee. helemaal niks. Nee, ik heb uh, de wel eerste, nou ooit. Ja, ik, ik ben wel bij de oprichting ook daarvan uh, ja. uh, aanwezig geweest. Ik heb vijf jaar volgens mij. Ja, volgens mij vijf jaar bij de, in, de, in, de, in de commissie gezeten. Besturen. Ja, ja. En, en, en toen ben ik ermee uh, mee gestopt. We zijn maar begonnen de... met, een, uh, met een flinke groep mensen. En uiteindelijk zijn we met z'n vier over. Ja, ja, en dat ja. gaat prima. Ja, want het is eigenlijk na twee jaar is het vrij snel. Je bent een beginnend koor. Na twee jaar ga je zelf een <lacht> koor toch eventjes beginnen. Dat is best wel een... Dat uh, had ja. ik het tegen Marijke ook al. Dat is best wel een hoop organisatie wat er zo omheen komt. Ja, maar dat is ook een beetje ontstaan uit onvrede over andere... Korendagen, want we, zijn, ja. uh, we hebben twee keer meegedaan aan de Korendagen... Twee keer toch? Paradiso, één keer. Of één keer. Ja. Eén keer, keer Korendagen, Paradiso. En dat... Nou ja, het staat heel hoog aangeschreven en het hele land komt erop af. Maar ik was niet zo heel erg onder de indruk, eerlijk gezegd. Ja, ja. maar dat komt ook omdat jullie waarschijnlijk in die kleine zaal opgetreden zijn. Nou, die kleine zaal is al een, een, een, een desillusie als je dat met de grote zaal ja. uh, vergelijkt, inderdaad. Want dat is... Uh, nou. Formaat thuis een ja, beetje. Dus heel, heel, klein. heel klein podium. We hebben ja. zelfs een koorlid gehad. Ja. Vale ja, die viel flauw. Want het was zo warm. Was. Die zag je opeens naar beneden zakken. Ja. Ja. En uh, de, de, de, de, de organisatie is, nou, hij is... Aan de ene kant is het wel goed. Want ze zijn onwijs streng en strikt. Ze houden ja. heel strak dat, dat schema aan. Al ga je een seconde te lang door. We hebben meteen ja. het podium afgetrapt. Ja. Dus op zich is dat wel goed. Maar aan de andere kant. Er is totaal geen mogelijkheid om in te zingen bijvoorbeeld. Dat nee. hebben ze dan niet. Dus al die koor staan bij elkaar in die hal. Door elkaar heen te tetteren. Ja, klopt, en dat, ja. nou, nee. Ja, ik heb er één keer ben ik mee, daar geweest. En wij ja. stonden dan toevallig op het grote podium. Ja, nou dan heb je mazzel. Dat is indrukwekkend. Ja, deur, Nou, dat, dat is het al. Want dat ja. je het ideeën van hier hebben de Beatles verstaan. En hier hebben ja, de Rolling Stones verstaan. En ja. Ja. Is, maar niet de Beatles-Wingers. Nee, nee. Nee, die hebben wij wel niet staat. allemaal. Ja. Nou nee, dus ja. ja, inderdaad. Ze hebben. het. Dat is missen, een groot gemist. Ze missen daar wel. <laughs> ja, ja, dat is inderdaad. <laughs> <laughs> We gaan nog eventjes ergens luisteren. <laughs> Ah, ik wil het graag hebben over 4 juni. Want dat is een, een grote dag voor de beatpopsinkers. Wat is er 4 juni? Geen idee. Nee. Nee. Oh, nee, ik had nog wel een oh, beeldje, Ik nodig je dan. nog wel uit, Arno. Ja, nee, ja, ik zal nog wel even een mail sturen. Nee, vanavond. dat kan niet, want ik zit in het buitenland anders. Ah, oh, nou ja, dan doen we het met een ander. <laughs> geen probleem. Oh, ja, joh. Uh, 4, 4 juni, jubileumconcert. Ja. Yes. In de krocht. Ja. Wie, wie heeft dat bedacht in de krocht? Uh, we hebben het één jaar... Ik weet niet of het echt een jubileumconcert was... maar in ieder geval vrienden concept gegeven in de kerk. Ja. ja. Dat was vijf, maar, vijfjarig uh, jubileum. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar de, de kerk is toch te groot. Er kunnen 350 man in. En als de kerk dan zeg maar half oh, gevuld zit. Ja. Dan, is het, dan oogt het toch niet. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar een kleinere locatie. En de krocht is ook uh, een prima locatie. Ah, en uh, niet zo duur. En daar uh, nou, passen zeg maar 190 man in. Ja. Dat ja. was net mooi. En, en, en die ben je al kwijt die kaartjes? Geen idee. Oh, dat weet je niet? Nee. Die, dat de vorige keer wisten we dat ook niet. Toen dachten we ook tot het eind en toe van nou dat wordt helemaal niks. Niemand. Uh, nou, het niemand. Het was tjokvol. Het was Dus oh, ja. uh, nou hebben we natuurlijk dit, dit, deze yeah. keer ja, ja, wel dit het weekend een... uh, Max Verstappen tegen ja, uh, en komt van, van alles jongen. in het dorp. Ja. Maar ja, dat is misschien ook een reden om naar jullie toe te gaan. Dan gaan ze overdag naar Max Verstappen. Ja, maar ja, er uh... is ook wel muziek in het dorp en zo. Dus, ja. uh, maar goed, uh, we zien het wel als het niet vol is ander, ja. Uh, ja, dat is zo, ja. Ik weet in ieder geval hmm. een aantal mensen die komen. Dus uh, we, we zitten, niet, zitten uh, niet leeg. Nee, precies. Nee, nee, nee. is <laughs> En het combo is er ook bij, neem ik aan? Ja. Ja, uiteraard. Hè, uiteraard. Ja. En, en de muziek... Het wordt is dus een uh, eerste echte grote optreden. Ja. Lange optreden. Echt lange optreden, ja. ja. ja. ja. Want hoeveel, hoeveel liedjes gaan jullie precies zingen? Ik heb geen idee, je hebt het lijstje ja, daar. Ah. <laughs> ik, ik, ik zie er 18. Volgens mij oh, 18, ja, dan ja. 18, 18, uh, ja. 18. <laughs> En het uh, combo doet een, uh, een stukje... Oh, ook ja, ja. een instrumentaal ja. uh, stukje, oh. net voor de pauze gaan we dat doen. Als, uh... En ook wel leuk om te vertellen is, uh, we hebben uh, Connie Lodewijks uh, hier ja. uit Zandvoort uh, bereid gevonden om twee... Uh, die, die geeft dansles, of gaf dansles, denk ik. Uh, om twee mensen te sturen die uh, op twee liedjes uh, meedansen. Oh, een jongen leuk. en een meisje. Oh, ja, leuk. Dus, uh, ja. Hebben, hebben jullie dat al geoefend, of niet? Nee. nee. nee. Niet? Dat nee. Is dat voor jullie ook nieuw? Ja, dat wordt voor oh, ons ja. ook een verrassing. Oh, nee. Maar dat komt vast wel goed. Ja, dat denk ik ook wel, toch? Ja. En het, het zal wel altijd een hoop plezier zijn. Ja. Als het ja. net zo gaat is met de repetities, dan gaat, komt het nou, ook wel goed, hè? Het is wel de bedoeling dat we iets, iets serieuzer zijn. Nou, ja. ja, maar dat is ook wel zo. Tijdens de repetities zijn ze heel serieus. En hebben ze ook lol, absoluut. Oh, maar, dat wou ik al zeggen. Goed, ja. Goed, goed, ja. goed lol, zeg maar. Ja. Meestal is het bij de repetities uh, best wel een op, ja. maar als we moeten optreden, ja. dan staan we er altijd. Ja, dat wel. heb ik wel, heb ik inderdaad gezien. Ja. Ja. Is ook zo. Ja. Ik heb jullie voor het eerst gezien in de, in de kerk in Haarlem. Uh, oh, in de ja. grote kerk. Ja. Oh ja, ja, ja. ja, in de Bavo. Ja. ja, in de Bavo. Ja. Ja, dat, was, ja. Was, was, ja, dat klinkt natuurlijk geweldig. Ja, ja. gewoon ook lekker naar. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, Ik vond het optreden minder eerlijk gezegd. Is dat zo? Nou, dat is voor mij een hmm. reden om, om naar jullie toe te komen eigenlijk. Dus zo slecht was het niet. Nou, dat was het nou, goed op. Nou, ja. Ja, dus. Ja, Zelf ben je misschien wat kritischer. <laughs> ja. <laughs> dat is ja, we zitten nog niet aan hen, maar willen jullie nog iets toevoegen aan deze uitzending? Hebben jullie nog iets te vertellen? Arno, ah, vertel, dus vertel eens. Heb wat. Ik, ik wat te vertellen? Nee, dat even. zeiden we vroeger altijd. Arno, die, we zaten dus met Arno op een, een uh, koor van de kerk. Ja. ja. Hebben we heel lang gedaan. Ja. Daar heeft, uh, hebben Arnett en Arno elkaar natuurlijk ook leren kennen. Ja. Annet die was 13 en Arno, Arno was. Uh... Iets ouder. Iets ouder. Laten we het aan, maar ophouden. Ja. Maar <laughs> nou, toen was er nog niks hoor. Even uh, duidelijk maken. maar uh, nee. Kwam later pas. het ja. was 13. Ja? Nou, maak maar, maar moet ook groeien, zoiets. Hè? Uh, ja. Het was heel snel gegroeid. Oh. <laughs> <laughs> dat was later. <laughs> maar wat wil ik nou vertellen? Ja, weet ik veel. Je hebt er een verhaal. Nou, ik weet het niet meer. Ja, nee. ja volgens nou, volgens mij over spelen is wat leuks. Ja. Oh ja, yes. ja precies. Dat dacht ik al. Ja. Daar uh, hadden we dus de pianist, uh, daar zong uh, Arno. En uh, meestal in de pauze of uh, na de repetities dan uh, ging Arno natuurlijk achter de piano zitten. Dat doet hij op het koor ook uh, Meestal wel. Eens. En daar uh, speelden hij uh, ja, gekke dingen. Wat was dat weer? Die, die, die, uh... Ja, ik had voor het hele repertoire van Helemaal Vinkers had, ja. ik, uh, oh, okay. had ik mezelf ja. eigen gemaakt. <laughs> Maar als we dan zijn Arno is wat leukst, dan was het altijd. Uh, ja, dat weet ik niet meer wat speelde Van Marco Mosato. Ja, iets mij van Marco Mosato, maar ik weet ook niet meer wat. Ja. Maar, maar jij komt toch ja. uit, uit de buurt van Hermo Vinkers, Ja, ja, ja. ja. van daar natuurlijk. Ja, ja precies. Met ja. het oosten. <laughs> dat zou je niet meer zeggen eigenlijk, niet. nee. Is zo? Nou, hij kan het nog, hoor. Ja. Ik kan het absoluut nog wel. Zou dan, ja, dan we, maar... zeg maar, want we gaan regelmatig naar, nou ja. regelmatig, maar we gaan wel eens naar Bos. Ja. En uh, nou, hun natuurlijk wat vaker als wij, ja. maar wij gaan ook wel eens mee. En hoe dichter we bij losse komen, hoe meer, hoe meer het gaat horen. En dan vraag je ook ondertiteling meteen. Nou, zo erg, nee, nee, niet. Zo erg is het. Nee, zo Wij hebben wel eens met Arno zitten kijken naar een, een uitzending van Herman Vinkers ja. uh, in het Wens. In het Wens. Ja, dan voel. zit Arno te lachen en wij zitten elkaar aan te kijken. We hebben het van. hebben het ja, Waar gaat van. dit over? Dat nee. <laughs> is heel grappig. Goed, we gaan ja. nog even naar een stukje muziek luisteren.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 Or you said she lost the tone. Th we gaan het weer even terug naar 4 juni. Al weet Arno niet meneer, wat er precies aan de hand is. Nee, maar daar eh, fluister ik hem nog wel in. Ja, nou, ga je gang promoten het eens eventjes. Nou ja, 4 juni uh, uh, na Max Verstappen... de dag daarna, ja. zaterdag, 4 juni... Uh, hebben wij uh, ons jubileumconcert. En uh, de kaartjes die kosten 8,50, dus dat is niet de moeite. En er zit ook nog een drankje bij... Dus uiteindelijk betaal je... Nou, wat zal het zijn? Uh, Vijf euro. Vijf, zes euro. Dus niet de moeite. Nee. Avondvullend programma. Uh, avondvullend programma. Wordt uh, vast weer uh, ontzettend leuk. Uh, kaartjes zijn verkrijgbaar bij de Bruna. Eventueel bij onze koorleden. Uh, aan de kassa. Aan of, de aan kassa de of aan de deur. Uh, 4 juni om half acht gaat oh. de deur open. En het begint? 8 uur. Acht uur. Ja, ja. avondvullend programma. Ik geloof 19 liedjes zei ik net. Of 18. 18. Ja, 18. 18. Ja, en dan ja. Een nog een pauze, toegift waarschijnlijk. Met een pauze. Ja. Ja, ja. Oh, de, je hoopt op een toegift. Ja, ja. Die, die hebben we al ingecalculeerd. Ja. Oh, als, als het publiek <laughs> wegloopt doen we het voor onszelf. Ja, ja, precies. Maar het, uh, weet, je, weet je wat het probleem is met, uh, met Zandvoort die avond? Het is bereikbaarheid. Ja, dat, dat, dat is een probleem. Dat zal een probleem worden. Want ik, nou. ik, moet, ik moet bijvoorbeeld uit Hoofddorp komen. Dan heb ik echt een gigantisch probleem. Ja, dat... Uh... Dat wordt fietsen als. Dat wordt Ja. Of lopen. Nou, je dat... loopt toch zoveel? Ja, ik loop wel veel. Nou, dat ik, nou, is geen dan... probleem. Dus. Maar dan moet, moet je al niet zo en Dat wordt dan wel een probleem. <laughs> ja, ik denk dat het slim is als je vroeg naar Zandvoort ja, komt. Ja, ja, het ja, combo ja. zal ook uh, vroeg uh, deze kant op moeten. Ja. Ja. Want uh, het wordt een probleem. Ja, ik heb geprobeerd uh, of het uh, rechtstreeks uitgezonden zou kunnen worden. op. ZDF. Ja, dat zou leuk zijn. Maar ja, dat kan maar dus niet die dag. We zitten nee. veel te druk met, met andere bezigheden, met, met ja. verstappen. Ja, nou, is maar goed ook. Anders denken de mensen: van, oh, dan hoef ik niet te gaan. Ook ga ik thuis wel luisteren. Ja, dat is ook Kore dag dan misschien? Ja, ja, ja. ja, ja. Volgende ja, nou, de, de, evenement. Ja, misschien ja. wel. Ja. Maar ja, de hele dag uitzenden wordt een probleem. Maar nee, we alleen ons. maken er wel ja, wat, ja, van. Tuurlijk, we maken er van. wat van. We maken er wat van. Dus even kijken, ik had nog wat, dan ben ik het even kwijt. Ja, dat oh jee. Weet, dat had jij net ook. Ik wel zoeken. Ja, ja. ja. ja inderdaad, uh, <lacht> <lacht> <lacht> uh, we hadden het over 4 juni, maar we hadden het inderdaad nog ergens over. Uh, we hadden het over de oprichting, hebben we het nog gehad. Nog? Even. <lacht> Ja, we hebben het maar, over, we hebben het over we het alles al gehad. Ja, Van alles, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja. Zijn we een beetje op. We hebben toen uh, Zandvoort 700 jaar bestond, hebben we nog oh, uh, met ja. de... Uh, oh, wat ja. zit je aan te doen? Dat, ja, was het. Oh. dat wilde ja, ik zeggen. Ja, precies. Dat is het. Dank je wel, juffrouw no, Jansen. We gaan zo nog even naar Arne ja, terug, ja, maar ja, ja, ja, ja. dit is heel belangrijk. Het koor bestaat nu dus uit, uh, ik denk, 35 zingende leden, zo'n ja, beetje. Maar we zijn ernstig op zoek naar mannen. Leuke mannen. Nou, nee, goed zingende, maakt niet mannen. Uit. goed zingende mannen. Goed zingende mannen. Nou, leuke mannen is ook waar die leren vanzelf wel zingen hoor. Ja, precies. Ja, ja, nee, we ja. zijn op zoek naar mannen, gewoon waar. Ja, ja. en, vraag... en natuurlijk zijn dames ook van harte welkom, maar vooral de mannen is een probleem. Ja, die zijn ja. wat schaarser. Ja. ja, dat is overal hè. Ja, dat is bij ieder koor een probleem. Ieder ja, dat zo. Ja, maar we iedere, hebben hier iedere vrijdag repetitie. Ja, van 8 tot ja, 10. Kom gewoon eens langs en ja. uh, bekijk eens. Uh, ja, het is in niet, uh, niet wel gezellig. Dat weet ja, ik uit absoluut. ervaring. Ja, nou precies. Ja. Dat, uh, ja, dat weet je uit ervaring. Ja, toch, dat Hans? weet ik uit ervaring. Zo ja. Ja. is het. Ja. Er wordt okay. lekker gelachen. Nou, ja, dat sowieso, ja. <laughs> <laughs> We gaan nog eventjes wel luisteren. Bicycle, bicycle, bicycle, I want to ride my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 van de Week van de week. Nel Kerkman. Volgens mij is mei één grote feestmaand. Met veel nationale en speciale dagen. Ook voor mij is de maand mei een grote feestpakket met gezellige persoonlijke hoogtepunten. Eigenlijk is het leven één groot feest. Werd er op onze 50-jarig huwelijkfeest in een komische terugblik verteld. Dat klopt. Alleen moet je wel zelf de vlag en de feestverlichting ophangen. De vlag had ik tijdens een opruimmoede zo goed opgeborgen dat ik flink moest zoeken. Gelukkig waren de slingers en ballonnen door mijn dochter opgehangen... en een echt hulde aan het echtpaarbord op de deur geplakt. Voor de maand juni maakt Zandvoort zich op voor vele festivals. Sommige feesten overlappen elkaar en dan krijg je een dubbeling, maar dat moet kunnen. Zo valt de finish van het wandelvierdaagse op de meet-and-greet van Max Verstappen. Het zal op 3 juni een drukte van belang worden op het Raadhuisplein. Ook het pop-up weekend brengt genoeg spektakel met zich mee. Daarom besloot de organisatie van de kerkpleinconcerten het juni een week naar voren te plaatsen. Het is maar dat u het weet. En dan staat voor eind juni op de evenementenkalender het heerlijke culinair Zandvoort. En terug, van weg geweest, het Tropicana-festival. We zullen alvast mooi weer bestellen. Ook de andere maanden staan bol van muziekfestivals van jazz tot aan dj-avonden. Het wordt een geweldige hete zomer. Buiten de evenementen is er ook een feestelijke ontwikkeling geconstateerd op het lege stuk grond aan de Prinsessenweg, waar ooit de rug-aan-rugwoningen stonden. Er staat een informatiebord van projectontwikkelaar AM met de mededeling dat het nieuwbouwproject in het derde kwartaal van 2016 wordt gestart. De inwoners mogen zelf het woningtype gaan bepalen en de verdeling tussen de diverse woningtypes kan dus heel anders worden dan gepland. Heel bijzonder, ik ben benieuwd of AM zich aan de wensen van de inwoners gaan houden. Ik hoop in dat een groot deel van de inwoners geen hoogbouw wenst. Want het LDC met zijn gestapelde schoenendozen, waar kraak nog smaken aan zit, laat staan een dorpskarakter heeft, is voor veel Zandvoorders een miskleun. Maar laten we positief blijven. Zoals gezegd, het leven is één groot feest. Nel Kerkman. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than These country roads take me home.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 Feel and till it all Ja, we, we hebben eigenlijk niks meer te vertellen. Het nee. Is, uh, dus nou, we uh, hebben vast nog wel aan het een en ander te vertellen, maar... N maar we stoppen er maar mee. Precies. <laughs> goed, ik wens jullie heel veel succes 4 juni. Ja, dankjewel. Dank wel. Jij ook. En mezelf ook natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. <laughs> En heel veel plezier, want dat zal zeker lukken. Absoluut. Jawel, dat komt we wel goed doen. Ik vond het heel erg leuk dat jullie er waren. Ja, wij ook. Dankjewel. En uh, veel succes en bedankt. Ja. En uh, nou ja, tot zo. Tot straks. zo. Ja, tot zo. Ja, uh, <laughs> je moet weer zingen zometeen. Ja, we gaan weer zingen. Als ja. ik nog een stem mogen het nu. Ah, je wil. Ah, maar dat gaat wel lukken. Komt vast. Goed. Hartstikke okay. bedankt. Ja ook. En veel succes. Dankjewel. Dank Oké. Okay. Hij wil niet. Hij wil wel. Ja. Yeah. to rivers, run past all the light Feel it crashing and burning, till it all collides Strike a match, lift the fire, shining up the sky As it all comes down again, as it all comes down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 and all. Take your parachute. It's been a hard. Thanks Twee uur, twee uur lang heb u mensen gehoord van de, de beatspopzingers die een, een jubileumconcert gaan houden. Twee uur lang heb u muziek van hun gehoord. En twee uur lang heb u gehoord hoe het allemaal gelopen is en hoe het ontstaan is. 4 juni, dan is het zover. Jubileumconcert in de krocht om acht uur s'avonds. Kaarten zijn daar nog steeds verkrijgbaar. Dus ik zou zeggen, kom en ik wil graag, heel graag Marijke bedanken. En ik wil Arno bedanken voor de gezellige twee uur. En ik wens ze heel veel succes 4 juni. En ik eindig met... Lorde, daar begin ik mee. I've never seen a diamond in the flame.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 Twee uur zitten we op. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week vrijdag. Zelfde tijd en zelfde presentator. Een heel goed weekend en ik zou zeggen: hou het gezond.